Door Negens met het NOS-journaal. Tientallen dierenactivisten zijn in België een slachthuis binnengedrongen en hadden zich vastgeketend. Het gebeurde vanochtend in Tielt, ten westen van Gent. Politie heeft de actie beëindigd. Het waren voornamelijk Franse actievoerders die nu naar de Franse grens worden gebracht. Vorig jaar kwam het slachthuis in Tielt in het nieuws vanwege misstanden. Varkens werden er geslagen, geschopt en aan de oren voortgetrokken. Het slachthuis werd daarna stilgelegd en er werden maatregelen genomen om meer dierenmishandeling te voorkomen. Maar volgens de actievoerders zijn de omstandigheden niet verbeterd. Bij een grote politieactie zijn in een aantal plaatsen in Europa ruim 25.000 historische kunstobjecten in beslag genomen. In Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren invallen gedaan en 23 mensen opgepakt. Volgens Europol hebben de spullen een waarde van zo'n 40 miljoen euro... De objecten zijn gestolen bij archeologische opgravingen in Sicilië... waar veel vondsten worden gedaan uit de klassieke oudheid. Vandaaruit werden de spullen door de bende naar Duitsland gebracht en geveild. In Ethiopië is een aantal hooggeplaatste gevangenismedewerkers ontslagen. Hun ontslag volgt op een rapport van Human Rights Watch... over een van de gevangenissen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden gevangenen daar mishandeld... gemarteld en verkracht. Ook is er een tekort aan eten en drinken... Onder de nieuwe premier is er meer aandacht voor mensenrechten in Ethiopië. Hij heeft tienduizenden dissidenten vrijgelaten... en vergeleek het gewelddadige regeringsoptreden... tegen politieke gevangenen met terrorisme. De bondscoach van Costa Rica vertrekt Oscar Ramirez... krijgt na de uitschakeling in de groepsfase van het WK geen nieuw contract. Ramirez kreeg veel kritiek in eigen land en werd zelfs bedreigd door fans. De voetbalbond riep in een persconferentie... waarin het vertrek bekend werd gemaakt op tot vrede in het voetbal en vroeg de fans om sportief en respectvol te blijven. Het weer redelijk zonnig, alleen in het noorden wat lage bewolking... in de rest van het land wat hoge sluierbewolking. 20 graden wordt het aan zee, 22 tot 28 graden in het binnenland. Morgen weer volop zon, blijft zomers met maxima tussen 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Het tweede ja. uur en bij ons zit Gert-Jan Bluis. Goedemorgen Gertjan. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, er stond een mooi stukje van je in Talems Dagblad over geld. Geef je maar één keer uit. Want uh, we mogen niet al te optimistisch worden. Optimistisch, ja. Want we hadden een, een over, uh, ja. althans een overschot kunnen we niet zeggen. Maar er was een meevaller van 316.000 euro, begrijp ik. Die uh, maar die is geslonken. Hoe nou, nou, slinkt nee, zoiets? Nee, of is dat nou, niet helemaal. Nee, kijk, er is een, elk jaar wordt er. Aan het, in het voorjaar wordt er een voorjaarsnota gemaakt. En dan geef je een perspectief van het komende jaar. Uh -huh. en een doorrekening naar de, naar de, de komende jaren. En daar zit een behoorlijk oplopend bedrag. zat erin van bijna 3 miljoen structureel. Uh -huh. op termijn, was aangegeven. Maar die voorjaarsnoot er is een nieuw college gekomen... die is helemaal beleidsarm ingestogen. Dus er zijn niet allerlei extraatjes en dingen... de plussen en de minnen zijn benoemd. Want dat, dat hangt af van onder andere het raadsprogramma... Ja. wat gemaakt is en wat uitgevoerd moet gaan worden. Dus, dus wat dat betreft uh, is dat goed. Maar het Rijk... Ook het kabinet zit vrij nieuw en die hebben dan een heel ambitieus plan. En die hadden dan in maart al gezegd, er komt een heleboel geld naar de gemeentes. En ik waarschuwde al, ik zeg nou, ik ken, de, ik ken ongeveer hoe de overheid werkt. Het is dus af en toe net een jojo met geld te geven. Je krijgt eerst een heleboel geld, moet je er een heleboel voor doen. En dan gaan ze het nog een keer uitrekenen dan moet je weer teruggeven. Nou, dat is dus nu aan de orde. Er moet dus weer een groot deel terug. Want van die inkomsten moet je ook je volumestijgingen, dus extra dingen doen... Uh, kostenstijgingen uh, enzovoort. Volumestijgingen? Dat is volumestijgingen. Is als wij extra bijvoorbeeld zeggen, nou jullie moeten extra dingen gaan ontwikkelen voor, voor mensen. Uh, nog meer, uh, bijvoorbeeld de WMO, zijn ze van plan een andere systematiek te willen gaan toepassen. Hmm. Nou dat leidt tot volume, dus tot meer uitgaven. Ja. Ja. Nou dat soort, dat soort zaken spelen een rol. Dus het is eigenlijk een beetje een wasse neus, wat ze elk jaar zeggen. Nee, in het is, is geen wasse neus, want het, is, het wordt elk jaar berekend. en het, ja. er, zijn, er gaan een heleboel geleerden zijn daarmee bezig. Maar je moet wel opletten. Het is aan de conjectuur, dus hoe de economie zich ontwikkelt, ja. onderhevig. En ik heb in de gemeenteraad gezegd, het is eigenlijk veel makkelijker voor een wethouder financiën om in bezuinigingstijd de nullijn te volgen, als dat er een groei, een groei ontstaat, en om dat in evenwicht te houden. En wat kan je nou wanneer uitgeven? Nou, daar hebben wij volgens mij iets op gevonden. Wij hebben gezegd, wij willen altijd een bepaalde reserve hebben elk jaar. Die bepalen we jaarlijks. Dat is de algemene reserve. Die hebben we nu op 6 miljoen. En waarom op 6 miljoen? Omdat die ook weer een aantal risico's moeten afdekken incidentele risico's moet je daarmee kunnen afdekken. Dus dat zijn de risico's van de grote projecten. Of dat de parkeerinkomsten een keer tegenvallen. En dat is gebeurd, dat is hè? gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Die zijn niet tegengevallen. Nee, nee joh, die, dat oh. gaat goed. Het, net als het zonnetje schijnt, krijgen de parkeerinkomsten Maar goed. er zijn toch natte verregende zomers geweest? Hè, ja, maar daarvoor. Maar op dit moment is dat, dat, is dat verbeterd. Wij hadden structureel een bedrag van een miljoen opgenomen als dekkingsmiddel. En daar zijn we van afgestapt een paar jaar geleden. Ik zeg: want het is ook zonde om dat geld niet te gebruiken en het elke keer in een potje te stoppen. Ja. Dus wij hebben gezegd: we gaan naar een standaard instrument daarvoor. En alles wat daarboven is in dat jaar, dat gaat naar de strategische investeringsagenda. Zodat de gemeenteraad ook inzicht krijgt in hoeveel geld er nou extra te besteden is. Maar dat is, een pot van, dat is één pot van 8 miljoen. Mm -hmm. en nou, als je zegt: van ja, maar dat is allemaal heel veel geld. en dat ga ik nu structureel bijvoorbeeld inzetten om de lasten te verlagen. Vijf ton per jaar. Dat, dat is een voorstel. Maar er is ook nog een schuld. Hè? Er is ja, nog... er is altijd schuld. Maar dat, dat is, kijk, er is, er is altijd schuld. Ja. Maar je schrijft ook af. En als je in staat bent om je schuldenlast op niveau te houden en te blijven investeren, te investeren en dus af te schrijven en weer te investeren. Dan blijft dat ongeveer gelijk. Nou, en, dat is, en als je dan je rentelast gewoon netjes in je exploitatie kan dekken. Dan is dat niet zo Dat is wel zo, zoals de overheid werken. En dat mag weer niet bijvoorbeeld hoger zijn als een bepaald percentage. Dat houden wij ook allemaal in de gaten. Ja, want zo'n schuld. Hè, want dat, dat, dat is toch wel een misvatting van heel veel mensen. Mensen die, hey, die denken. Oh jullie hebben geld. Maar er is ook schuld. Maar die schuld die is ontstaan door bepaalde uitgaven in projecten. Ja, eigenlijk, is het, het is, eigenlijk is het een soort... Als je zou naar je huishoudens gaat kijken... Je, je koopt een nieuw huis met een hypotheek... heb je ook die schuld. Ja, ja, dat ook, is het dus. En zo eigenlijk zo'n schuld... schuld is het. het. Kijk, als de schulden gaan oplopen... omdat je huishoudboekje niet klopt... dus dat je elke dag of elk jaar te veel geld uitgeeft... dan, dan gaat het fout. Maar wij hebben bijvoorbeeld een nieuwe parkeergarage gebouwd. We hebben nieuwe scholen gebouwd. Nou, die, die schuldenlast... die drukt. dus het zijn eigenlijk alleen maar kapitaalschulden. Nou, dat is een, een, een gezond... Mechanisme feitelijk. Ja. Is Zandvoort een, een, een, een, een dure gemeente? Nee, wij zijn niet, geen dure gemeente. In het voorjaarsnood staat ook een staartje dat wij ten opzichte van, de, van het landelijke niveau, wij dus behoorlijk onder het gemiddelde woonlasten zitten. Dus zo'n 40, 50 euro lager dan het gemiddelde wat in Nederland is. Ja. Dus wat, en, dus, en dat was niet zo, dus dat hebben we ook de afgelopen vier jaar. Dus, en in het het inderdaad om de, wonen, om de lasten zo laag mogelijk te houden. Nou, daar gaan wij ook naar kijken. Daar zijn ook weer verzoeken door gedaan door verschillende partijen. Ja. Maar ze zijn al lager als om ons heen. Als je kijkt naar de gemeentes om ons heen... ...dan zie je alleen maar dat daar de kosten gaan stijgen. In Bloemendaal, in Heemstede en in Haarlem. En hoe komt dat dan? Nou, omdat zij toch een andere financiële positie hebben als de gemeentes Zandvoort. Dus wij ja. doen dat gewoon goed. Ja. En dat komt ook omdat wij in, niet een, uh, een beheergemeente zijn... ...die het vooral over, over wonen, werken en beheren heeft, maar we zijn ook een toeristische gemeente. En een toeristische ja. gemeente heeft nou eenmaal het voordeel... als de economie gaat groeien, inkomsten dat meer zijn. inkomsten... Blijft dat altijd separaat van Haarlem? Dat, dat blijft altijd separaat van Haarlem, ja. ja. Dat is, en wij hebben ook daar een, een iets ander beleid op. De wijze waarop wij dus uh, met, met die gestructureerde gelden inzetten... Of die, die, dat hebben ze in Haarlem niet... In Haarlem hebben ze veel meer andere dingen. Veel, veel meer nog de, de potjes eronder zitten. Ja, en, en die gaan ze trouwens ook afbouwen. Maar bij ons hebben wij er dus gewoon echt anders ingestoken. Ja. En dat wil ik ook zo houden. En als de gemeenteraad dat ook wil, dan uh, blijft dat ook zo. Ja. Dat, want wij maken ons eigen beleid daar. Ja. En de gemeenteraad bepaalt dat feitelijk. En het is ook aparte rekeningen. Een aparte, rekening, aparte ouderscontrole erop. Dus dat het gaat echt niks. Het er gaat niks er door hier, elkaar. Ja, ik denk, ik denk dat er nog eerder meer op gelet wordt. Doordat dat het bij je ja. samenwerkt en dat je nog beter gaat opletten van... Goh, gaat, ...gaat er niet bepaalde kosten die wij moeten betalen naar Haarlem. Maar we hebben wel de voordeel van de, van de schaalvergroting. En die zit ook in de begroting. Er zit dus structureel uh, een voordeel in het samenwerken met Haarlem... ...dat zit nog in de begroting van rond een miljoen euro. Ja. Dat zit gewoon in de begroting. En die is nog steeds niet besteed. Maar we moeten eerst even kijken hoe dat gaat. En dan kan je wel zeggen, die miljoen gaan we nu al uitgeven structureel. Nou, dat, dat lijkt mij op dit moment nog niet verstandig maar we gaan het uitvoeren dat is iets uitvoeren. te enthousiast en je moet ook leren van het verleden want in het verleden zijn we eigenlijk door het ijs gezakt in 2012 zijn we door het ijs gezakt want toen hadden we in één allemaal tekorten kijk zo werkt dat het Rijk geeft ons in een heleboel geld erbij en dan, dan kunnen we weer gaan <coughs> trouwens dat is het grappige. in het bedrijfsleven is dat nog steeds niet zo zeker het midden en kleinbedrijf zie ik dat dus nog helemaal niet gebeuren want dan, dan kost, de loonsverhogingen zijn dan nog best nog ingewikkeld voor die bedrijven. Maar het Rijk die gaat alweer uitgeven. Dus die geven het goede voorbeeld, maar niet heus in mijn mening. Dus die zijn veel te makkelijk daarin. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de overheid ook meteen weer uitgeven. En dan komen we straks weer in een dal. En voordat wij dan doorhebben dat we in een dal zitten. Dan zijn we nog aan het uitgeven. Dan krijg je hetzelfde als, als acht jaar geleden. Dus je moet behoedzaam begroten. En als je dat niet doet, dan krijg je dus het verhaal wat wij hebben gehad. Dat we vier jaar lang helemaal niks kunnen doen. Nou. En ja, dat is ook gebeurd. En nu zijn we weer aan het bouwen. Maar we moeten dat gewoon proberen bestendig te doen. En reserves opbouwen. Nou, reserves. Maar die, die moet je ook wel inzetten. Dus je meerjarenplanning moet, je moet daar echt op gebaseerd zijn. En die moet eigenlijk verder gaan als vier jaar vooruit kijken. Je moet eigenlijk tien jaar vooruit kijken. Wat je dan wil. En dan vooral bijvoorbeeld naar je kapitaalslast te kijken. Hoe, hoeveel schulden wil je, wil je hebben? Kijk, onze schuldenlast is rond de 34 miljoen euro. En dus op, op een begroting van 48 miljoen, miljoen is, dat, is dat relatief laag. En dat is, uh, in Haarlem is het bijvoorbeeld uh, 450. En op 450 miljoen ook een begroting. Dus die, dat is hoger en dat zie je in, ook je in Bloemendaal. inwoners natuurlijk. Als je kijkt naar het, naar het bedrag, wat, als je dat omrekent per... Nee, nee, dan is het nog hoger. Want dat, dat, wij zijn ongeveer een tiende van Haarlem. Bijvoorbeeld. En je, je kan al, wij zijn 1000 van, van Nederland, is, is altijd is, is Zandwoord eigenlijk. In bewoners, mm -hmm. in, in uitgaven. En da, daar kan je het een beetje aan peilen. En dan zie je echt dat wij gewoon, doordat we ook vier jaar lang, niet de afgelopen vier jaar, maar de, vooral naar hebben bezuinigd, bezuinigd. Ja. Maar dat is ook niet goed geweest. Nee. Je en uiteindelijk te hebben we eigenlijk veel, Want daardoor ja. krijg je dat je nu ook weer wat meer overschot hebt. Dus je moet proberen dat in balans ja, te houden. Ja, dan zeggen de gemeente of de provincie ja. zegt van... Goh, u heeft het niet ja. uitgegeven. Ja, krijg je dat weer. Je, er je, moet het dus gewoon, je moet gewoon zorgen dat je in balans bent. Dat ja. is het belangrijkste. En dus in je huishoudboekje geldt het ook. En dan leef je in het rustigste. Ja. Dus en het en het makkelijkste. Dat is het makkelijkste. Ja. Ja. Heeft Haarlem eigenlijk bemoeienis met, met, met de begroting van Zandvoort nu tegenwoordig? Nou, wij, wij hebben een eigen, een eigen controller. Dus ja. een eigen controle die alleen voor, voor Zandvoort werkt. En wij hebben beleidsambtenaren die ook voor, voor Zandvoort werken. Dus die begroting van Zandvoort maken. Dus, maar je maakt wel gebruik van, van de ambtenaren natuurlijk. Ja. Van, van, die krijgen van ook een, ooit ooit een, ooit... een behoorlijke salarisverhoging, heb ik begrepen. Nee hoor. <laughs> nee, dat is het. Nee, Hoezo? Nou, landelijk was het ook. Ja, zo, nee, nee, de Rijksan... nee, de Rijksambtenaren krijgen. Maar dat, is nog niet bij de, de, dat, is, dat zit nog een verschil tussen. Dat komt ook nog. Maar nou, daar moet je dus ook op letten... Ja. Dat krijg, je, dat krijg je dus vergoed. Dat, dat zit dus ook bijvoorbeeld in die... die dat noemen ze het accret. Wat verhoogt dat zit dat in. Maar dat zijn de Rijksambtenaren. Ja, dus dat is nog niet bij de gewone ambtenaren. nee nee, maar dat nee, is nee veel, en, en, en, en en Daarom, het, het rijk geeft altijd het goede voorbeeld. Dan moeten ook zorgen dat de andere mensen dat ook krijgen. Gewoon die ja, werken. Ja, ja, ja, ja. En dat ja, het gaat dat ook zijn verhoging. In. Ja, ja. Ja, ja. Dus, ja. in die begroting zitten dan bijvoorbeeld ook zeg maar, de projecten die hier gaan plaatsvinden. Hè? Bijvoorbeeld Badhuisplein. Hier het Watertorenplein. Is dat er ook in meegenomen? Hoeveel zit daar zeg maar in de reserve uh, van de gemeente voor in? Nou de, kijk, uh, voor die projecten hebben we grondexportaties. Dus dat zijn de, de opbrengsten van die gronden om het bouwrijp te maken. Wij, wij zijn niet degenen die zelf dat gaan ontwikkelen. Nee. Nou en die grondexportaties, die, die hebben gewoon een dekking voor wat daarop kan komen. Wat de, dan oplevert. Dus er zitten, ik, ik noem maar wat, de grondexploitatie is, is, is 5 miljoen. Nou dan moet, ja. uh, dan moet... Afhankelijk van wat, wat hij dan aan uh, inkomsten en uitgaven heeft, moet, willen we dat minimaal neutraal hebben. Ja. Nou, dat is hij niet, dus op dit moment niet helemaal. Er is ongeveer twee, ruim 2 miljoen voorzien. 2 miljoen euro op de balans is er voorzien voor een tekort op de projecten nu. Maar... Die, die... wacht je dan tot dat uh, uh, minder is, of nee, nee, is? Nee, dit is dus voorzien. Dus hier houden wij, houden wij feitelijk rekening mee. Maar die die, die zijn we aan het actualiseren. Want die zijn gebaseerd op, op, op een aantal uh, uitgangspunten. Maar die, doordat ze de, ook door de recessie zijn ze in, in een, ja, de hele tijd in een vrij rustige stand geweest. Dus dan heb je ook niet... Weet je ook niet exact het ambitieniveau. Dus wat gaan we daar nou doen? Wat gaan we achter de komregel? Welke besluiten heeft de gemeenteraad genomen? Nou, de komende maanden gaan er besluiten waarschijnlijk door de gemeenteraad genomen worden. Waardoor die actualisatie doorgevoerd moet worden. Want dan zegt de account, ja, u hebt wel een grondexploitatie. Maar die is niet meer actueel. Ja. Nou, en dan komen er daar nieuwe getallen uit. En die, die zijn van invloed op de begroting. Kijk, die grondexploitaties die lopen al heel lang. Ik zeg altijd, ze zitten vol. Dat is ook de reden dat er 2 miljoen al gereserveerd is. En als dat dus veel langer gaat duren of er worden besluiten genomen die, die, die leiden tot tekorten in de grond, En dat zou zomaar kunnen als, als de gemeenteraad besluit om bijvoorbeeld ergens niet te gaan bouwen. Ja. Of ergens lager, veel lager te gaan bouwen. In die grondinspectatie zitten bepaalde bouwvolumes verdisconteerd in die grondprijs. Nou. Dat moeten we allemaal inzichtelijk maken. En daarom is het ook van belang dat wij zo snel mogelijk bij het uitvoeringsprogramma waar iets staat over de ambitie. Dat wij dat met de, raad, de gemeenteraad gaan delen. En dat de gemeenteraad ook weet van wat de consequenties zijn van, van hetgeen wat er besloten wordt. Nou, en daar zit wel druk op. Ja. Want er, is er, wel 2 miljoen, er, zijn, er liggen kansen. Maar er zitten ook heel veel risico's aan. Nou ja. Zeker als de besluitvorming net zoals het afgelopen jaar op die, die projecten te komen. Stel dat het de komende vier jaar niet tot, tot wasdom komt op een of andere manier. Ja, dan zullen we het toch weer extra moeten afboeken. Ja. En dan kan iemand nu dus wel roepen, oh, we gaan dat geld uitgeven. Ik zeg, nou dan gaan we eerst regelen dat we zekerheid weten voor de komende vijf jaar. Nou. Hoe, die, hoe, hoe dat met die projecten verder gaat. Ik zeg dan, zeg, en als je dat hebt besloten met elkaar. Dan kan je ook zeggen van, oké okay, nou houden we wel geld over. En anders zeg ik van, nou dan zul je... Extra je risico's moeten gaan afdekken. Ja. En dan ga je dus zeggen: van hé, hey, die risico's zijn te laag. Dan zeg je dan moeten we. Ik noem maar wat, een bedrag van een paar miljoen. Nou, hebben we dat? Ja, dat kunnen we dan dekken bijvoorbeeld door de algemene reserve. Of we maken toch weer een potje ervoor. Ja, het Badhuisplein is natuurlijk een stuk lastiger dan bijvoorbeeld dit plein. Want het Badhuisplein, daar wonen nog mensen die zeg maar in een gemeenteflet zitten. Ja, maar het grootste probleem daar is dat het meerdere eigenaren van gebieden zijn. En het parkeren is een groot issue... Om dat opgelost te krijgen. Het parkeren drukt heel zwaar op die exploitatie. en op de mogelijkheden dat men wel tot, tot, uh, tot bouwen kan overgaan. Dus, en dat geldt eigenlijk ook voor uh, Maar het parkeren ont... is überhaupt een probleem. Hoe groot is de kans dat dit, dat dit opgelost gaat worden binnen ja, ik, de, de, de oplossingen, Er liggen een aantal scenario's klaar om het op te lossen. Maar, maar, maar dan, moet de raad, dan moet de gemeenteraad. Definitieve keuzes maken. Het ligt eigenlijk al, al een half jaar klaar. Ja. De deeloplossingen die zijn ook wel in beslotenheid gedeeld met de gemeenteraad. Om eens daarover te denken. Maar er moeten dus nu kaders door de gemeenteraad gesteld worden op die projecten. Hoe we verder gaan. Nou, ja. en dat, dat, is aan, uh, dat, is dat is wel interessant. Vraag. Maar dat, ja. is, dat is wel bepalend ook voor je financiële positie. Want dat telt dus wel mee. Ja. En dan is de vraag of die 2 miljoen die er al gereserveerd is voldoende is. In principe liggen er nu redelijk sluitende liggen de kansen om het goed sluitend te houden... en, en, en om een bepaald ambitieniveau neer te zetten. Ja. Zoals ook vastgelegd is in ja, bepaalde visies die er weer onder liggen. Het zijn polen, die mag je ontwikkelen. Maar oké, okay, het zijn de gemeenteraad om dat uiteindelijk te beslissen. Maar we moeten wel heel snel die kaders duidelijk krijgen met elkaar. Dus we moeten eigenlijk het komende jaar heel veel... In de, de basis besloten worden, kaders neer worden gezet en dan kan je ook je doorrekeningen maken. En dan kan je dus ook die stap daarvoor zetten en dan hoef je niet te kijken tot 2021 en dan kan je ook verder kijken. Ja. Want het, het mooie als projecten ontwikkeld worden, is dat ze ook weer inkomsten genereren. Ze gaan kosten, inkomsten. Daar kan je dus eigenlijk het project begeleiding bijvoorbeeld weer van financieren. Terwijl dat nu op een andere manier moet gebeuren. Dus dat geeft ook rust en het genereert uiteindelijk ook weer meer onroerend zagen en ja, ja. Komen er ja. meer mensen in Zalvoort ja. wonen? Ja. Nou, dus het, het is ook van belang dat, dat, het, dat het ja. wel en daar, mag je ook, daar moet je ook met z'n allen naar kijken. Dus je moet, het is een heel breed spectrum. Ik noem dat altijd een maatschappelijke kostenbatenanalyse op projecten maken, maar dat doen we niet. Maar ik zeg dat zou best wel interessant zijn om dat meer te doen. En dan ook, dan, dan te durven zeggen, oké, okay, het kost nu even wel extra geld, maar op termijn verdien het terug. En dat is ook een manier waar, die je kan oppakken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En wanneer is de voorjaarsnota, uh, Gert-Jan, wanneer wordt die behandeld? Die, die wordt komende dinsdag behandeld in de gemeente. Volgende, meter, volgende week, oké. Okay. Wordt dat live uitgezonden? Of is dat Altijd al? ook. Altijd op. Ja, ja, ja, ja. We zijn zeer benieuwd. Met beeld en geluid. Ja. Oh. Goed. Nou, uh, dankjewel voor je ja. komst. Ja. Ik hoop dat het een beetje duidelijk ja, was. Nou, ja. Dat hopen ja. wij ook. En als er ja. luisteraars zijn die vinden dat dat niet duidelijk dus is, kunnen dan ze, mogen ze naar jou. Ja, is goed. Ze kunnen altijd, mogen uh, ze zich melden uh, bij ja, jou. Ja, ja, ze kunnen dan altijd dan vragen stellen. aan ja. ja. is geen probleem. Uh, ja? Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Oké, okay, prima. Spaces fill me up with Distant faces. With no place left to go. Without you within me. Can't find no rest where I'm going. Is anybody guess I tried to go. On Yeah. We zijn weer terug. En uh, bij ons zit Natalia Perenboom. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Geeft ons net een prachtige folder. Ja. Of uh, hoe mag ik het? Flyer, Flyer. moet ik het noemen. Flyer, ja. Heel mooi gemaakt. Uh, met mooie foto's erop. Dankjewel. Juni tot en met september 2018 op de Boulevard de Vauvage. Yes. En uh, ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, nou, zodra de zon schijnt en de wind rustig is, dan uh, mogen de kunstenaars aansluiten bij de Art Boulevard Zandvoortshop. Uh, dat is het uh, middelste kioskje boven bij Mango's en aan Z 12 en Bas. Ja, ja. Dus, um, en wie, wie, wie kunnen zich aanmelden? Allerlei soorten kunstenaars, of sieraden maakt, wat... maakt, karikatuurtekeningen, levendstandbeelden. Ja. Um, er heeft zich nu een uh, mevrouw aangemeld. Die maakt uh, kinderkleding. Dus die komt uh, echt oh. heel cool met zo'n hele ouderwetse nijmachine. Komt ze dan staan. Ja, ze doet daar voornamelijk het handwerk. Want we willen niet te veel over maken. <laughs> <laughs> maar het idee is wel super cool. Dat gewoon echt alle ambachten ja, eigenlijk ja, ja, gewoon ja. welkom zijn. Ja. Maar ook masseurs ook. Ja, ja dat, dat zie ik. Ja, want er ja, staat hier uh, wellness. Ja. Dat is ja. ook uh, mogelijk. Ja. Nou, daar, daar is flechters. tegenwoordig op locatie. Ja. Hè? Wat, ja. Uh, ja. Dat hoort toch bij een toeristische badplaats? Absoluut. Ja, echt wel, ja. Als ja. je heb, dan laat je, je nek even lekker masseren. Precies. daar. Uh, en en wat kunnen ze? Krijgen zij een plek? Ja, of mogen ze die zelf uitzoeken? Uh, nou ja, als het gewoon rustig is. Ja, het is wel de bedoeling dat er sowieso alleen op de boulevard de Vavaux en eigenlijk vanaf dat uh, plein weer af is, uh, hebben we ook een vergunning ja, voor. Ja, oh ja, dat dus is dat leuk. Dus dat is ook wel heel gaaf. Ja. Dan dus ja. krijg je echt meer dat plastic dat theater, mooi, idee. Ja. Uh, nou, Maar natuurlijk mogen ze hun eigen voorkeur uitspreken van waar ze dan graag willen staan. Maar, Sowieso mooi. Ja, en bieden jullie dan tafels uh, of moeten ze Tegenwoordig volgen? wel, okay. ja. Want eerder was het uh, dat ze dan 15 euro betalen. Krijgen ze een plek toegewezen, en voor dat geld doen we dan de exposure. Hè, zoals de mm -hmm. website en de flyers, en het promoteam en zo. Ja. Maar we merken dan toch wel dat ja, heel veel mensen die dan toch uh, single zijn bijvoorbeeld. en dat ze en hun materialen, hun kunst en tafels en stoelen mee moeten nemen. dat dat veel gedoe is eigenlijk. Dus tegenwoordig bieden we ook tafels en stoelen aan. Oké. Okay. Vragen we wel een tientje meer, omdat we dan toch smart. ...die dan vanuit de opslag natuurlijk even nieuw neergezet, neergezet worden. neergezet ja, worden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat is leuk eigenlijk. En dan mogen ze dan hun uh, kunst vertonen en verkopen. Ja. Dus het is met nadruk geen kunstmarkt... ...dat ze alleen maar mogen uitstallen en verkopen. Het is wel echt de bedoeling dat de bezoekers echt bezig zien. Ja, ja, ja. ja. En ook mee kunnen doen misschien ook ja. eventueel. Ja. aanschuiven zeker. Ja. Ja. En het is de hele dag? Of is het... Nou, afhankelijk zeg maar, van Al het, het weer. weer. Maar ik heb tegen de kunstenaars gezegd, ook op de website staat zo'n opstart vanaf ongeveer 11 uur. Omdat ja, je bent toch altijd echt met die wind. Ja. En uh, afbouw zo rond 6 uur. Dus nou, echt hele mooie zomerdagen. Nou, ja, dan kun je makkelijk tot 8 uur, 9 uur kun je gewoon staan. Ja, Want heel gezellig Want een natuurlijk, ja. Ja. dan kun je, je een mooi meepakken. Ja, ja. Haarvlechters vlechters zie ik er ook tussen staan. Ja, die bestaan ook nog. Ja, leuk hè. Dat is echt typisch vanuit Spanje. Dat hoort er toch bij. Maar ook portrettekenaars. Dat is ook leuk. Daar is nu op het moment geen kunstenaar voor. Nee, nee. Die dat doet. Wel Maar Dus we zijn hard op zoek. Meld je aan. Doe de oproep maar hoor. Misschien je er ook wel iemand die dat kan. Een is ook. Dat is ook wel grappig natuurlijk. Dat zie je veel in het buitenland ook. ja. Of in de grote steden, in Amsterdam ja, en in ja. Haarlem ook wel. En, ja. en we gaan het nu sowieso uh, verruimen. Want mm -hmm. we gaan ook aanhaken bijvoorbeeld op de zandsculpturen. Dan gaat er de echte Leonardo da Vinci, dus Fred Rozenhart. Oh, ja, die gaat dan dus als Leonardo da Vinci vanuit oh. ons kiosk langs de buitenexpositie van de panelen en de standsculpturen rondleidingen Leuk. geven. Dus oh, dat, dat, dat haakt ook helemaal aan ja. op natuurlijk. Ja. Moet ik ook niet vergeten, het British Festival. Ik pak even een momentje. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, Daar gaan, gaan we ook op inhaken, alle kunstenaars die deel willen nemen. Uh, die gaan dan wel in dat thema, dus in de kleuren bijvoorbeeld, hun kunst maken. Zo ook met Leonardo da Vinci. Dan gaat een van onze karikatuurtekenaars. Die gaat dan de bezoekers die er op het Badhuisplein rondlopen. Gratis uh, karikatuurtekeningen geven, schenken. Ja, gevers, ja oh, wat leuk. Ja. En, en, uh, en Pride. Pride. Pride at the Beach is er natuurlijk ook in die periode. Ja, ja. ja, daar gaan we ook helemaal op inhaken. Ja, dat wordt gewoon uh, één groot feest. Nou. Alles, alles wordt helemaal roze, regenbogen, iedereen, alles, ja, iedereen wordt zo aangekleed, gaat zijn kunst ook in die kleuren. Komen ze, komen ze dan langs jullie met ja. de parade? Ja. Ja. ja, want ook op de flyer, op de poster, zie je ook ons uh, winkeltje staan ja. van, oh, uh, van ja, de Pride. Ja. Van de Pride, ja. Okay. ja. ja. ja. ja. ja ik is zie wel heel heel ook uh, een, een, een soort uh, kunstwerk uh, oh, nee. staan deze, ja. Ja. Oh, ja. Die, die staan daar uh, permanent? Of nee, hoe, nee, nee, nee, nee, nee, dat is van Ludo Modello, Dus een uh, heel leuk kunstenaar uit Antwerpen. Mm -hmm. En die is ongeveer één, uh, twee maal per maand uh, dan, uh, uh, dan is hij er. En dan neemt hij dus een bus mee vol met beelden. Wat leuk. Dus en die... En die heeft hij echt in alle maten ook echt gigantische grote honden. En die honden verkoopt hij ook? Ja. Ja. Prachtig, ja. leuk hoor. Ja, daar zullen. op het moment, zeg maar echt op de boulevard, dan is het voornamelijk dat mensen ermee op de foto willen en ja, zo. Ja, ja, en dat ze dan ja, kleinere ja. beelden dan bij hem aanschaffen. Maar uiteindelijk ja, dan ja. toch later dan wel ja. van die grote als nog bij hem Ja, bestellen. als je een groot huis hebt, dan is het prachtig ja, om zo'n ding op te zetten. Ja, het echt een eye ziet er echt, uh, geweldig ja. uit. Ja, de oh, variëteit is heel groot hè. Ja. Ja, dat ja, heel en, gaaf. Ja, en masseurs is natuurlijk ook leuk. Want die, die, die ja. zie je ook hè, vaak op de armoede. Op ook in de winter, hè, in de mm -hmm. centerparks. Ja, klopt. Door. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook op de boulevard gewoon. Ja. ja, ik heb nu uh, twee die uh, met stoelmassage zich met een stoelmassage hebben aangemeld. Oh, is... dus, uh, en ook een uh, voetreflexologe Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wel heel erg, heel erg ontspannen. In het verleden jaar heeft het zich wel bewezen. Dat als er dan iemand stond met een massagetafel. Dan uh, ja, er was er altijd wel minimaal uh, twee, drie ja. mensen op een dag die ja. er graag van ja. zitten. Ja, ja, maar het is ja, toch ook ja, heerlijk. Dat is echt geweldig. Ja. Toch? Uh, vakantie, ik ik ja. zie uh, een meneer staan die kalligrafeert uh, uh, en dan in allerlei. Ja, Sp dit, ik kan niet helemaal goed zien. Uh, het lijkt wel. Uh, die deze. Ja, die meneer inderdaad. Ja, god, hoe heet je? Hoe oh, ook weer Van de speciale. Want waar doet hij dat op? Is dat... Nou, hier doet hij het dan op papier. En dat was echt de allereerste try-out dag. Gewoon echt al 2,5 jaar geleden op een, in oktober. Dat we het mochten uitproberen dan van een gemeente. Van kijken van hoe dat dan aanslaat. En hij deed dan dat op papier gratis weggeven aan alle bezoekers. En, maar hij doet ook petten en, en schoenen en zo. Maar die zijn nu op het moment eigenlijk in de afgelopen twee jaar tijd zo erg groot uitgegroeid. Dat ja, die reizen heel de wereld over. En die doen nu ook Cadillacs allemaal beschilderen oh, en strijven. Oké, okay, fantastisch. Alles. Ja. ja wat leuk, Eigenlijk dus uh, dat is wel heel, heel erg gaaf. Ja, is ja. echt heel erg gaaf. Ja. Nou, nu is het alleen maar te hopen dat het een mooie zomer uh, blijft, hè? Om het te zeggen. Ik denk dat zeggen, het voornamelijk echt puur van het weer afhangt. Ja. Als zolang de zon schijnt, dan kan het alleen maar alles. Volgens mij is het... Ja. De, de komende De komende week is het, uh, is het goed. Ik geloof dat het alleen volgende week donderdag... Uh, zou het, uh, Nou ja, beetje, misschien. Maar goed. Ja. Ik teken ervoor. Er is een hoop uh, aangekondigd en wat ook helemaal niet gebeurt. Ja, dat want, daarom, uh, is Al ja. oh, heel veel keren dat er regen wordt uh, voorspeld. En ik, ik heb geen drup gezien, dus uh, ja. dan komt misschien het wel Misschien valt het allemaal nog even, mensen kunnen zich aanmelden bij www.artboulevardzandvoort.com. En je hebt ook nog een e-mailadres, zag ik. En dat is natalia.beachpromotion.nl. Dat klopt. Telefoonnummer heb je ook nog, mag ik het noemen? Zeker, ja hoor. 06 89 9158 ja, en daar kunnen ze naartoe bellen, appen of sms'en ja. als ze zich het willen Het beste is aan. eigenlijk nog appen, omdat we overdag ook gewoon heel erg druk aan het werk ja. zijn. Dus ja. dan uh, heel vaak neem ik mijn telefoon niet op. Dus, ja. of spreek een boodschap in of uh, stuur een appje en dan uh, beantwoord ik, ik, ik die sowieso. Ik neem deze mee, want ja. ik ken nee, iemand ik die uh, heel mooi kan tekenen. Oh, en kijk, misschien vindt hij nou, dat wel heel leuk om ja, dat en, te doen. We hopen dat er heel veel mensen zich aanmelden. Toch, ik hè? ook. Ja. ja, het zou toch echt heel mooi zijn. Ja, nou, het zou toch wel. Er zijn... Je, je, Genoeg, ja, dat ook. Maar het kan ook niet, moet ook niet te vol worden, denk ik. Of is dat... Uh, nee, ja, kan volgens het vol... de vergunning dat, mogen maximaal 25 kunstenaars staan. 25? Dat is echt heel erg veel. Maar dat ja, moet je wel nagaan, echt vanaf bouwerspellen is het dan tot aan... Uh, helemaal het begin natuurlijk Tot bij de. Tot een haven rotonde. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, Maar eigenlijk met alle evenementen die eraan zitten te komen Ja, in het weekend zou dat sowieso niet eens lukken. Nee, met de mooie nee, markten en nee, zo. Dus nee, dat nee, is alleen nee. maar heel gaaf, want dat maakt ook meer vulling natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar voor door de week zou het wel gaaf zijn als je ja. er een stuk of tien op het plein. hebt. want nou, je kan natuurlijk niet de hele boulevard vol. Plannen, zeg maar nee, eigenlijk, want dan kan het moet ook wel leuk zijn, zijn natuurlijk. Leuk ja, ja, ja. ja, en het is natuurlijk geweldig dat je kan aansluiten op alle activiteiten ja, die er is dus leuk. inderdaad zijn. Het ja. British uh, ja. uh, Festival, Festival en, uh, en de, de races en de Pride inderdaad, niet te vergeten. Met uh, de Pride gaan ook nog de strijdende vlinders meedoen. Er is dus ook nog een groep uh, kunstenaars, die hebben allemaal zelf hun uh, vlindervleugels gemaakt. Oh, wat leuk. Die gaan strijden voor... Uh, ja, de, vrij, hè, de vrijheid van expressie uh, van kunst en uh, dat iedereen vlinders mag voelen. Dus uh, okay. wil ik ook nog even ja. nou, kijk, dat aansluiten. Neem je ook Art. al mee. Wat ja. ja. bijzonder. Bij ja. Ja. Leuk, cool. hè? Ja, leuk Ja, echt heel, ja, heel bijzonder. Leuk. Ja. Maar nou goed, nogmaals, het is dus uh, vanaf de rotonde, dus uh, bij, uh, vanaf 9, 10 uh, strandtent, tot, uh, tot aan 16 ongeveer. Hè? 15, ja, 16, 15 17. 16. Ja, precies. Ja. Ja, maar en voornamelijk dat is dat. eerst zeg maar, aansluitend aan ons kioskje. Ook voor als iemand bijvoorbeeld stroom nodig heeft, hè, dan kunnen wij die oh, ja. verlenen natuurlijk vanuit ja. uh, de winkel. Oh ja, oké. Okay, ja. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook zo. Hè. Die mevrouw met die naaimachine, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. die, uh, <laughs> Die ja, zal dat, die het, het zal geen trapnaaimachine ja, ja, ja. zijn. Nou, jawel, dat is ook wel een dat idee. Kan ook, ja. nou, een oude zinger ja, Die ja, je met ja, de voet bedient. Het en die doet van dat uh, waxart. En die had een zo'n strijkboutje bij zich. Ja dat moet toch, ja, dat moet toch ook. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is toch de techniek. Die, waar je aan moet denken. Precies, He, ja. Zeker. Nou, Dus uh, iedereen ga ja. kijken op uh, de boulevard. En uh, ik denk dat het uh, met dit weer. In ieder geval al een feestje is zomer. daar. Dus het zal zeker heel leuk worden. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank jullie wel voor het luisteren en dan komen we zo terug met Angelique Schouten, de pt Take the rough ride and trust the heart's guide. Oh, I know so many places to go. I tell you when it feels right, I choose the darkness or the daylight. I saw the day rise I saw the sun climb upon the crossroads Ik vind ik zo'n mooie slogan. Ja? ja? Echt? Ja, soms zijn uh, simpele, je niet? simpele ja. zinnen. Zijn Zij uh, spreken heel erg uh, ja, tot uh, dat je denkt van ja. ja. ja. Goedemorgen. Ja. ja, ik ben ook pedicure. Ik heb alleen nooit mijn diploma kunnen halen. Oh. Omdat ik, uh, op het moment dat ik eraan begon, bleek ik zwanger te zijn. Dus oh. met het examen was ik negen maanden. En ja oh ja want dat je duurde negen maanden die opleiding ja, ik dus ik, ik, ik kon niet bij die voeten <laughs> Ik kon niet <laughs> ik even bij mijn eigen voeten en <laughs> dan staan bij een andere <laughs> voeten <laughs> maar goed uh, pedicure ben je al lang pedicure nee ik ben het een, een, een paar maanden ben ik nu bezig ja je wat kunt... is je achtergrond waarom, waarom pedicure uh, uh, ik heb 29 jaar in de schoenen gezeten <laughs> Ik, ik heb... Je hebt een heleboel ellende <laughs> gezien. Ik heb heel vaak gezien dat mensen verkeerde schoenen kochten... waardoor ze bij de pedicure <laughs> ja. belanden. Ja, dat Wat dan wel weer een oh, goede zaak is. Dat <laughs> nee, ja, vind vroeger. ik wel een heel goed uitkomst. Ja, maar Dat is, hè, dat is ja, echt ja, waar. Dat, hè, dat is onvoorstelbaar. Ja. Dat je ja. soms dingen ziet dat je denkt van... joh, hoe kan je in godsnaam zulke schoenen kopen? Ja. Zo maar niemand geeft ja. advies dan ja je, al, dat deden wij wel met jullie maar ik wil, überhaupt er wordt verder geen advies gegeven toch van u kunt dat beter maar niet uh, doen want uh, nou ik moet dan zeggen je... dat, dat, dat, dat dat dat heb ik redelijk vaak wel gezegd maar ja mensen gaan toch spoor. voor mooi ja nou daar, ja. dus dan je, je, je, je meldt het wel en je, je merkt het op en, je, en je, je bespreekt dat maar iemand gaat dan toch gewoon uh, uiteindelijk die wil zijn die eigen schoenen. gang die wil die schoenen die wil gewoon hebben. die schoenen hebben. Hebben. Het is handig om net als op een pakje <laughs> sigaretten zeg maar foto's te plaatsen nee, in de schoenen nee, nee. weer Nee. Met die schoenen kunt u dat gaan verwachten. Ja, precies. Dat wordt hem niet, hè? Nee, dat nee, wordt nee. Niet. Dat wordt hem. Kijk, in die jonge meiden, die, die, die, die letten helemaal nergens op. Maar dat snap ik, want dat deed ik ook niet, dat ik jong was. Maar ja, als je ouder wordt en bij iedere stap ga je je voeten voelen... Ja, dan... Is, okay. ja, dan is het niet oké. Nee, nee. nee. dan moet je er iets mee. Ja, je moet ze toch... Uh, je, moet, je voeten zijn toch heel belangrijk. Die dragen, die je, dragen je hele, hele lijf. lijf. Ja, en de, uh, Klopt. Ja. Klopt. En, en toen, vanuit... toen besloot je om uh, uh, pedicure ja, te worden. Ja. Wilde je dat eigenlijk al heel lang? Uh, nee, het, het, het, tenminste, Is het niet, niet dat ik het niet wilde of nee. zo, maar ik, ik had er gewoon nooit bij nagedacht. En toen stopte natuurlijk uh, het winkeltje op de Kerkstraat, ja, een ja, winkeltje ja, op de Kerkstraat. Ja, ja, gehad. Ja. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En uh, toen dacht ik, nou, ik denk ik maar uh, pedicure. Ik zag een advertentie op Facebook voorbij komen van een opleiding. Ik denk, nou, dat, dat lijkt me nog wel lijkt leuk. Het. Ja, ja. Ik weet al redelijk veel van voeten, dus dan dat moet me juist, dan wel lukken. Juist. <laughs> hoe, hoe bouw je dan uh, je praktijken op? Wat, wat, waar begin je dan? Uh, nou, in dit geval heb ik uh, de mazzel dat Gert oud uh, mij een, een kans biedt om in ja, zijn fysiotherapiepraktijk ja. uh, mij onderdak te geven. Dus uh, daar kon ik lekker gaan starten. En uh, ja. Da daarop doorbouwen, adverteren, mond-op-mond -mond reclame, dat is uiteindelijk toch het beste. Gewoon, uh, oh, ik ben daar en daar geweest, nou, alles goed. En goed advies geven ook. Ja. Ja. Dus niet alleen maar even snel nageltjes knippen, vrees je eroverheen. En Want klaar. wat doe je precies met bedikuren? Heb je ook een, een aantekening voor, uh, voor diabetes? diabetes en zo? Dat, heb je nee, nee. Nee. dat je ga ik gewoon... wel in september ja? ga ik dat doen, maar dat ga ik, daar ga ik geen examen in doen. Okay. Dus ik, ik ga het er wel bij doen voor. Uh, ja, en kijk, ja. als iemand uh, diabetes heeft... dat wil niet zeggen dat je dan die voeten niet kan doen. Nee, nee. Hè, dat, maar je moet, ja, moet uitkijken. wel kijken wat je... Is, wat, ja. Ja. Precies, ja, want het zijn kwetsbaardere dan, patiënten. Dat je mensen doorverwijst naar iemand... Uiteraard. Die daar, ja. wel, zeg maar, Medisch pedicure. ja. ja. ja. ja. Klopt. Ja, dat is een pittig dingetje. Hè? Dat is, ja, dat is het is geen pittig. Grapje. Nee, nee, nee. nee, het is echt geen grapje. Nee, dat mensen realiseren zich dat niet. Nee, maar, dat, uh, is maar. Ja, dat is waar. Kijk zo, uh, je ja, kunt, als je een kan... wond uh, krijgt hele... als, als uh, diabetes ja. en uh, bij je voeten, dan kan dat een behoorlijk impact uh, hebben. Ja. Dus daar moet je zeker voorzichtig uh, mee zijn. Ja, op zich, wondjes zijn niet heel erg als je die maakt. Soms moet je een wondje maken ja, dat om, om, ja, hè, om, om je vernagels te verbeteren. Dat is ook een misvatting. Die roepen dat als iemand ooit een wondje maakt, ja, maakt dat je dan een slechte pedicure hebt. nee doet, maar dat is, nee, dat is ook zo nee. want je moet soms zo ver gaan ja. dat er een wondje ontstaat en dan ja. ben je nog steeds een hele goede pedicure precies maar dan is Misschien iemand dan daarna gaat het dicht altijd, je maar maar verzorgt vaak. die wond en dan, ja. dan is uh, bijvoorbeeld die likdooren eruit en dan, ja, dan hebben men, mensen op de lange lange termijn gewoon minder last ja, dus dan, dat zijn dat is dus ook wat. Ja, ja dat is wat En mensen Linkdorms. wachten zo lang hè? met naar ja. een pedicure ja. gaan. Voeten is echt een uh, onderschoof kindje. Ja, ja. ja. een weggestopt uh, voetje. <laughs> ja, ja, terwijl het toch heerlijk is om naar de pedicure te gaan. Ja, en daarna ja, ja. loop je op, uh, op wolkjes. Hè? Ja. Dan is het lekker zacht. Je hebt altijd eer van je werk. Ja. En, masseren, ja. je, en masseren doe je ook? Ja, het is alleen ik ben niet echt een uh, voor, voor, uh, ik, doe, ik doe een kleine massage erna, gewoon voor ja, de, ja, voor, gewoon de voor de lekker. Ja, ja. Maar echt goede massage, ja, juist. Ja, ja, ja. En ik een spa-behandeling kan ik ook geven. Wat is dat een spa-behandeling? Nou, dan, dan ga je eerst in, de, in, in, in zout. Dus Zoutwater? Ja, nou ja, dat, dat is een speciale lijn van de van de wellness en spa ja, ja. Uh, van een, een bepaald merk. En dan. Dan ga je eerst je voeten weken in, in, in zout. En dan uh, gaat er daarna een scrub op. Ja. En daarna een masker. En dan dat daarna is dat een kleine Is Dat is na de behandeling. Ja. Ja, ja. Oh, dat is een speciale. Dan ja, worden de voeten te ja, nee, is wel even duidelijk dat mensen dat weten. Een, dat masker, een masker op de voeten. Ja, een masker op de voeten. Ja, dan wordt het ja, wel heel, heel zacht heerlijke allemaal. Heerlijke zachte voetjes oh. ja. ja. Ik vind het, vind het wonderbaarlijk. Het is als heerlijk. Dat ik wel eens uh, dames uh, zien. Die er prachtig uitzien. Die hebben een, een prachtige jurk aan. En, en dan zie je hun voeten. En dan lopen ze op hele mooie uh, schoenen. Open, ja. en open open, tenen. Open, open tenen en open hielen. En dan zie ik die achterkant. En dat is natuurlijk ja. ook wel door mij. Dat is beroepsdeformatie. Omdat ja. ik natuurlijk zelf met voeten ben bezig geweest. Dat ik daar dan ook op let. Ja. En dan denk ik. Joh, wat zonde ja. is ja, dit. Ja, dat is ook zo. Hè? Ga naar een pedicure. Ja. Ga er iets aan laten doen en smeren, smeren, smeren. Nou, dat vooral. Als je heel, elke ja. dag je hielen insmeert, hoeft dat, dat, dan? dat niet nee. nodig. Want nee, moet eelt niet. eigenlijk altijd weggehaald worden? Uh, nou ja, als je er last van hebt, moet het weggehaald worden. Maar, je, maar je eelt, moet niet dat alles is natuurlijk... Halen, he. dat het is een bescherming, hè? Juist. Ja. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja. Toen ik het, het eerste gips van mijn voeten afging, ja. uh, na, Had je geen, na vier uh, weken, ja. toen... Uh, was er eelt, het eelt hing er gewoon bij, los. Ja. Dat is ja. gewoon ja. verdwenen. Ja. Want ik heb toen ja. gewoon vier weken niet op die uh, nee, voet geloof. gestaan. Dus het was nee. al uh, nee. een heel raar gezicht. Ja. Maar het is niet nodig. Smeren. Smeren, smeren is smeren, het, smeren. ja, klopt. En het is klopt. helemaal niet zo dat daar nou per se een dure crème op hoeft te zitten. Nee hoor, als er maar olie is. A, als er maar olie in zit en, ja. en het, en het, en het uh, voelt. En, uh, en het liefst niet met aardolie, maar met uh, ureum. B dat en is hoe, beter. Hoe zie je dat? Ja, dat dat moet je op de, dat op moet de, je verpakking. Op de verpakking bekijken. Ja, en wat is, ureum? wat is ureum? Ja, dat is een terugvettend Een Bestand, uh, Bestanddeel. Wat, uh, ja. Eigenlijk alles waar aardolie in zit, dat, uh, dat droogt juist iedereen. Staat er op? Ja, staat erop. Dus er staat letterlijk in de ingrediënten aardolie? Ja, of gebaseerd op aardolie of bestanddelen van aardolie. Oh, dat wist ik niet. Uh, je moet eigenlijk uh, de ureum moet je hebben. Ja. Ja. Ja. En ja. Gebruik jij een bepaalde lijn uh, met jou of... Uh, heb je ja, ik heb je niet eigen... een specifieke, nee, uh, van, nee. van het één, uh, ja, per merk uh, verschil. Ja. Ja, ja. ja, klopt. Ik gebruik gewoon wat ik het lekkerst vind werken. Ja. Dat wat gebruik ik je bij jezelf elkaar. Doe je het bij jezelf ook? Heb je, heb je proefkonijnen? Nee. Ja, thuis nee. heb je een proefkonijnen Ja, thuis heb ik een proefkonijn, ja. <laughs> <laughs> maar die gaat nu uh, tussen de zaken door, <laughs> ja. je, tijdens ja. de voetbal. En, oh, okay. ja, ja. <laughs> Ga je ook op locatie werken? <laughs> uh, in principe probeer ik dat een beetje. Uh, kijk, als iemand niet kan, dan ben ik bereid om te komen. Maar het is ja. niet zo dat ik als iemand, zeg maar, gewoon uh, geen beperkingen heeft, dat ik er dan, uh, dan gezellig langskom. Nee. Dat is, heeft. Komt zuiver te maken met uh, hoe dus de gesteldheid ja, van die persoon. Dus als die persoon bij de visio uh, is uh, geweest. Uh, dan is, is het, het heel prachtig mooi, om aan ja. te sluiten. Ja. En, ja. of aan te schuiven bij jou. Ja. Ja. En mocht er dan inderdaad zo'n uh, cliënt niet meer kunnen komen. om wat voor reden dan ook. dan ga je wel ja. naar ze toe. Ja, ja, ja. ja. ja dat ja. is wel heel mooi. Ja, dat doe ik wel. Ja. En doe je ook nog uh, nagelslakken. eventueel op verzoek? Of nou, doe je dat op gewoon, gewoon bezoek. Bezoek? Nou, je, je kunt. kijk, ik vind. Je kunt heel veel. Je kunt alles hè, eigenlijk. Uh, ik ben laatst ook bij iemand geweest en, en die ging mannenruggen harsen, uh, onderbenen harsen. <laughs> weet je, en dan heb ik zoiets van, ik hou me gewoon bij mijn pedicure, je je en ja. voor een manicure, hè, die gaan, daar ga je heen voor je, voor je ja, handen ja, en pedicure ja. voor je voeten en voor harsen ga je naar de schoonheidsspecialisten ja, dat en, weet je, en dat is met nagellak natuurlijk ook zo, ja. of met jellak. Ja, ik kan het wel. Ja. Maar, ik, maar het is niet je hoofd. Nee, dat is echt uh, ja. dat is pedicure, ja, gewoon ja. voetverzorging. Gewoon een sec pedicure. Ja. Ja. Ho hoeveel ja. tijd kun je daar aan besteden? Per behandeling? Nee, nou behandeling is denk ik een uh, uur of gemiddeld. En het zal misschien bij het ene voetje wat meer en het ja. andere voetje wat minder ja, zijn. Klopt. Uh, ik, ik, ik, er is één vaste prijs neem ik aan hè, voor een behandeling. Voor een behandeling, maar ik doe ook deelbehandelingen. Dus als iemand echt uh, heel erg last heeft van een likdoren of wat dan ook, dan, dan doe ik dat, uh, doe ik dat ook. Ja, ja, ja. Ik kan ja. me herinneren dat uh, mijn tante, de beruchte tante van 94, die was uh, naar een pedicure geweest uh, bij haar om de hoek. En die mevrouw die presteerde het om haar rekening van 78 euro uh, te geven. Hm. So. Want, uh, de, daar werd dus de, de, de likdoorn En werd dus apart uh, genoemd. En al die behandelingen ook. Ik denk, nou, dit, Alles werd apart uh, berekend. Dat is niet helemaal oké. Okay. Het voetenbadje, ja. nagels knippen, oh, eels verwijderen, ja, nagelomgeving het kan het verzorgen. Niet bij. Nee, Hij is al achteraan gegaan. Ja, dat ja, daar, kan niet. Ik heb haar daarop aangesproken van, nou mevrouw, ja. dat kan niet. Nee. Het nou, is nou, echt... Nee. Uh, er zijn best wel veel prijsverschillen ja, hè, tussen Ja, helemaal in Zandvoort. Ja. ja. Er ja. zijn erbij van, nou ja, van 17,50 tot, tot, tot, tot, tot, tot 45, 45 euro of zo. Ja. Maar, of maar het gemiddelde is ongeveer 29 euro, hè, geloof ik, zo'n beetje. Hè? Uh, ja, ik 30 euro, ja. euro per ja. behandeling. Ja. Ja. Nou, dat is netjes, toch? Het, natuurlijk is het zo dat wanneer je die aantekening hebt van een diabetes... om die te mogen behandelen en je behandelt een diabetes... Dan kan ik me voorstellen dat dat dan ook meer kost. Uh, nee. Natuurlijk. Ja, Daar zijn nee, ook standaardprijzen voor ja. natuurlijk. Want die moeten ook gedeclareerd worden bij de verzekering. Hè, ja, de... en dat ga ik dus niet doen. Nee, <laughs> nou, ja, dat is dus... nee, nee, nee oké. Okay, dan, dan heb ik zoiets van, ja... Die, die... Dat is jouw grens. Ja, ja. Dan, dan moet moeten medische pedicure dat uh, ja. overnemen. Verder ja. overnemen ja. Ja. Kijk, als iemand verder... Ja, je kan diabetes hebben, maar verder gewoon gezond zijn. Ja. En, en, en uh, je moet uh, wondjes voorkomen. En dat heeft natuurlijk vooral met de, met de schoen te maken. Mm -hmm. Ook. Weet je, wel, ja. als, je de, als de schoen niet goed zit en daar krijg je wondjes van. Dan, uh, dat dan maar dat kan, jij, dat kan jij dan wel goed ja, zien. En toevallig heb ik ook... ook heel veel verstand van schoenen. Ja. <laughs> ik vind het wel heel erg leuk hoor. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar werk jij uh, bepaalde dagen? of uh, Wat zijn jouw werk Ja, zijn Dat is. Uh, dit, uh, ik, weten? ik werk op maandag, woensdag en donderdag. Nu heb ik toevallig vanmiddag ook een paar klanten omdat het, dat kon niet anders. Ik zit natuurlijk bij Gert Oud ja, in, de, ja, in de praktijk. praktijk ja, ja. Daar moet ik wel eens omheen plannen, want die moet natuurlijk wel vrij zijn. Dus, uh, maar dat zijn in principe mijn dagen. Zit jij in nou, zijn behandelkamer als, jij, als hij er niet is? Of, ja, of heb je die apart? Oh, je zit op, in die andere kamer. Je hebt, ja, ja, je hebt, okay, je hebt de ja. grote kamer, die ja. is van hem, en ja, de kleine, de, ik zit dan in de ja, kleine. Ja. Ja. Leuk. En daar ja. heb je gewoon uh, uh, uh, alles staan, dus ja. je hoeft niet mee te sjouwen. Een stoel: een goede stoel. Ja. Ja, nou, die van Gert, natuurlijk. Ja, maar yes. ja, nou, Zo'n hydraulisch. Ja, oh, ja, ja, ja, Dus ja, nee, helemaal goed. Geweldig. Leuk hoor. Ja, ja. ja. dichtbij voor mij. Ik kan zo uh, naar je toe lopen. Ja, ik, ik heb een kaartje in je bus gedaan. Ja, ik weet het. <laughs> ik denk, ja, ik ja, heb je geflyerd? Heb je geflyers? Ja, nou, ik liep langs. Ik denk, nou ja, hè, Tom. Hendrik ja, het is natuurlijk ik ja, leuk om ja. gewoon pakkaatjes. Uh, ja, ja, ja. Maar er zijn heel veel nee-nee uh, Ja, er zijn er uh, heel postbus. veel nee-nee, inderdaad. <laughs> ja. Ja. ja, ik heb ook een nee-nee. De nee-nee. De, oh. Ik denk, ja. oh. Maar als, als je weet, gewoon weet wat, wat doen er doen bij mij nog in mijn bus komt. Wat ik trouwens wel kwalijk vind. Want er worden heel veel Ze, kijken liedje, hè? Ze kijken er ook niet, erin hè? gedaan. Nee, er wordt ja. gewoon bij iedereen wat ingegaan. Ja. En dat vind ik best wel vervelend. Dus maar dat heb ik niet gedaan hoor. Goed. Nou, uh, nou, we, we, we gaan ja, jou heel veel succes wensen. Nou. En uh, ik hoop dat je... Spread the word. Heel yeah. veel. Uh, Spread the word. <laughs> waar kunnen ze jou uh, bereiken? Via Get Out? Of nee, heb jij nee, nee. Ik heb een eigen website. Heb ik. Uh, ga je laten zien. Kijk, oh, eens, kijk eens even. Kijk, hier eens ja. het kaartje. Ja. Pedicure Zandvoort aan, aan, aan, aan zee. voeten mijn zorg. Nou, dat hadden we al gezegd. www.pedicurezandvoortaanzee.nl Nou, hoe ingewikkeld is het? een site. En telefoonnummer staat 06 0640. 7, 9,5. Ja, klopt. Ze mogen ook appen. Ze mogen mailen. Ja, hartstikke goed, Angelique. Ja. ja. ja. Nou, ja, succes. nou. Ja, succes. Ja, bedankt. Succes, ja. Tot gauw. Tot gauw. Nou, we hebben nog een klein beetje tijd, uh, Gerry? Is dat zo? Oh ja, heel klein beetje. We, hadden, we waren nog bij de... Uh, we waren gebleven Hier. bij de agenda. Volgens mij waren we al een hele komend. We, gekomen. pluspunt nog eventjes ja. Bij Pluspunt is nog de eerste maandag van de maand uh, nabestaande groep. Bij ook Zandvoort van half twee tot drie. En de, elke eerste dinsdag van de maand vanaf half elf digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over iPad, tablets, smartphone enzovoort. Ook in de Vlemingstraat En elke vrijdag is er medische gymnastiek ook bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En herhaling van dit programma is op donderdag van 8 tot 10 uur ochtends. Uh, je kan ook naar uitzending gemist en dan ga je naar www.zfmzandvoort.nl en vul de datum en tijd in en let op 1 uur later invullen. Ja, het is overigens uh, uh, te horen op het kanaal 40 van de, ja, van, van, van de tv. Ja, dus ja, dat is, dat de lokale is ook de radio die daarop eindigt. Dat is dan gewoon om 8 uur ochtends van 8 tot ja. 10. Dus dan kan iedereen het terug. Nou, dat zijn volgens mij de mededelingen nog ja. die wij uh, te goed hadden. Dan uh, sluiten we af. Ja, we gaan bedanken. Wij danken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee. Mensen moesten het zelf wel inschenken, maar dat is ook geen probleem. Uh, de techniek en muziek. Sjaak, dank je wel. Jacques-Jozef Duimmeijer, weer voor, uh, voor de mooie muziek. Uh, de redactie, uh, Gert van Kuik en ondergetekende. En de presentatie. Irene ja. de Jager, dankjewel. Ja, het, was ja, hè, het was een dat verrassing dat we samen waren ja, vanochtend. Die, uh, die had druk, voorheen. die had druk. Ja. Is, uh, de, er is altijd en uh, dan wens ik je veel plezier vanmiddag uh, met de wapens anders. bij, bij, uh, gaan, uh, bij Twaalf. We gaan zingen op het strand ja, bij uh, weer. aan zee. En, uh, niet te veel haring eten, hè? Ja, ja, dus wel Hou je van haring? Ja? ja, ik ben ik ja, ik niet. Heerlijk, heerlijk. Het is mooi weer. Mensen gaan er naartoe en geniet van het mooie weer. En ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week. Tot volgende week. Het is